Goedenavond, lieve mensen. Goedenavond allemaal. <coughs> mijn naam is Yvonne Hagenaar Ratelband. Ja, en er zijn er mensen die vragen, eh, waarom doe je altijd je meisjesnaam erachter? Nou, heel simpel, omdat mijn dochter ook eh, lezingen verzorgt voor Indigo Radio en om verwarring te voorkomen, zo simpel is het. Ik ben die ik ben, ja, dat ben ik dus, hè? <laughs>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 Met het licht. Dat we zelf zijn en waar we ons zo vaak niet van bewust zijn. Want we zitten maar op te letten op de wereld om ons heen. Maar het gaat om jou, hè. Het gaat om jouzelf. Diep binnen in jouzelf. Voel nou eens rustig. In dat lichaam van je. Waar jouw ziel, waar jouw stukje God, verstopt Zit. En dat zit in de buurt van je navel. Voel daar eens in. Adem daar eens in. Doe nou gewoon alsof je daar door ademen kunt. Alsof je neus daar zit, hoorde ik iemand laat zeggen. En dat vond ik een hele goede uitdrukking. Adem daar eens door. En verbind je daarmee. En visualiseer het licht van de zon voor je. Of kijk simpelweg in het licht dat je hier in je kamer hebt. Haal de zon naar binnen in je gedachten. En verbind dat met het licht dat jij bent. Zet je voeten op de grond, naast elkaar, of misschien lig je wel, en je kunt je ogen dicht doen, adem rustig in, hou die adem even vast, en adem rustig uit. Doe het nog een keer. Voel in jezelf dat je rustiger wordt. Je hebt je aandacht nu naar binnen gericht. Adem daarin. En adem ook weer uit in die plek rond je navel, je navelchakra, je zonnevlecht. Je plexus solaris. Luister naar het kloppen van je hart. Voel je de onrust in jezelf? Laat die eens los. Je zit nu voor jezelf te luisteren. Niet voor iemand anders, maar voor jezelf. Maak verbinding... Met de ziel die jij bent. Dat ben jij. Je bent niet het ego. Je bent niet die zenuwachtige mens die van alles moet doen. Je bent niet die mens met al die zorgen. Laat het voor nu eens even dit ene uurtje helemaal van je afglijden. Ongeacht het onderwerp. Je bent niet jouw kritiek. Je bent de ziel die jij bent. Dat ben jij. Jij bent dat stukje God. En voel daarin. Adem daarin. Maar voel het kloppen van je hart. Voel het bloed door je aderen heen stromen. En misschien voel je wel... Hoor je wel het geluid in jezelf? Het onderwerp um, zal zijn dat alles trilling is. En ik heb daarover een vraag gekregen van iemand. Het gaat over het onderwerp trilling, maar in feite is het over orgaanontvangst, zielsverstrengeling en karmisch effect. En er is iemand die vol vragen is over de levensverlenging door middel van in dit geval levertransplantatie. En de vraag stellen staat voor de keus: wel of niet doen. Het eerste gevoel was voor deze mens om het niet te doen. En eigenlijk is dat ook niet veranderd. Maar hij moet nu een definitieve beslissing nemen en Zo, zo, zo zou hij zich kunnen voorstellen dat het, eh, het ontvangen, zoals hij dat schrijft, het ontvangen van een donororgaan, zoals een nieuwe lever, een zielsverstrengeling creëert. Hij kan zich nog niet voorstellen in welke mate, en hij vraagt mij hoe, hoe ik dat zie. En hij vraagt ook hoe houd ik mijn ziel zuiver. Want iemand had tegen hem gezegd, wat maakt het uit? Op de duur maakt het niets uit, we zijn toch allemaal één, maakt het uit? Wel weet ik, zei hij, om het in het kort te beschrijven, dat de lever een soort voorraadschuur is van pakketjes met Onverwerkte zaken, emoties, gebeurtenissen die daar neergezet zijn om op een later tijdstip uh, uitgepakt dienen te worden. En hij stelt verder ook dat door de ontvangst van en een nieuw leven met zijn eigen specifiek onverwerkte ervaren emoties, wordt er op zijn minst verwarring gecreëerd. Dat het karmische effect van een levensverlenging in dit leven voor mij zou kunnen betekenen dat ik in een volgend leven op dit energetisch niveau moet inleveren. Oftewel, de jaren die ik er nu bij krijg of bijwin door levensverlenging, weer moet inleveren in een volgend leven, omdat ik ingrijp in een kosmisch patroon en, en de, de, de in te leveren tijd afhankelijk is van mijn positieve karma. En hij vraagt verder, is het besluit om niet voor levensverlenging te kiezen, niet erg egoïstisch tegenover de nabestaanden, Indien ik of andere mensen bewust het besluit nemen om een orgaan te ontvangen, wat zouden wij kunnen doen om dat proces zo gunstig mogelijk te kunnen laten verlopen? En hij vraagt, uh, hij stel, vraagt zich af of ik, uh, nou in ieder geval, hij, hij is reus benieuwd hoe, hoe ik dat zou zien en hij wil, ze, hij wil mij alvast bedanken voor mijn inzichten. En ik bedank de vragensteller voor de vraag. En vooral dank ik hem voor het vertrouwen dat hij in mij stelt. En alhoewel alle vragen belangrijk zijn en er geen onderscheid is in de beleving van mensen, ben ik hier toch wel even stil van. Als we ons voorstellen dat ons lichaam uit miljarden levende deeltjes bestaat, kunnen we ons ook voorstellen dat als we ons in het licht voelen, al die atoompjes, zo zal ik het maar noemen, al die deeltjes, één kant opgericht zijn, de kant naar het licht en zijn ze in het licht. Dan, ja, dan zeg ik het toch maar, dan is alles mogelijk. Maar in ieder geval, als er één richting opstaan, dan zijn ze in het licht, ze maken er deel van uit. Als er via ons eigen denken een verstoring komt, in het naar het licht gericht zijn, kunnen we spreken over ziekte. Terwijl de ziel niet anders doet, dan waarschuwingen geven aan die mens die in dat lichaam zit. Die ervaring dus van de waarschuwingen noemen wij ziekte. De mens die nog in zijn eigen ego zit, dus nog niet in zijn eigen zelf, kan het juist ook horen, het horen en voelen. Die signalen dus hè, van de ziel. Maar als er niets aan gedaan wordt als het ware. Als de waarschuwing niet gehoord wordt. Komen er allerlei ongemakken in het lichaam. En al die deeltjes staan niet meer naar één gelijke richting. Naar de lichting van het licht. In principe. Is het zo. Alle deeltjes weer simpelweg naar het licht gericht kunnen worden door die mens zelf. Die mens dus, die besluit om dat ego, waar hij toch niets mee kan, overboord te gooien. De illusie af te werpen en terug te gaan naar waar hij werkelijk hoort. In zijn eigen zelf. Daar is hij en voelt het licht in hem. En ik maak er maar even de mannelijke vorm van. Maar dit geldt natuurlijk voor alle mensen. Daar is hij dan en voelt het licht in hem. Vanuit dat gevoel dat in de ziel zijn, kan hij zijn ziel als het ware overlaten nemen van zijn lichaam. En het lichaam is heel. We zouden ons voor kunnen stellen dat wij uniek zijn, ook in ons lichaam. We hebben allen een eigen trilling. Die trilling die veroorzaakt wordt door het bewustzijn van die mens. Alles is trilling hier op aarde en in het universum. Krijgen we een orgaan van iemand die diezelfde trilling heeft? Dan lijkt er geen verschil te zijn. Maar die trilling die kan uitslaan naar, naar kleine puntjes aan de ene kant en naar de andere kant. Want we zijn wel alle één... Maar dat betekent dat het één zijn in het bewustzijn ligt. Dat is in de ziel die wij allen zijn. Daar zijn we alle een en daar zijn we met elkaar mee verbonden. Alleen hier op aarde zijn wij in ons denken gekomen en zijn we afgescheiden van elkaar. Afgescheiden van de liefde. dan kan er een moment komen waarin we besluiten om ons leven vanuit onze ziel te leven. De transformatie van een mens in een menselijke God. De goddelijke mens. Het Christusbewustzijn dus, zoals dat in deze tijd genoemd wordt. Er dient dus nagegaan te worden hoe het bewustzijn van die mens was die het orgaan geeft. Dat kunnen anderen nooit doen. Mensen zullen altijd zeggen dat die mens zo'n aardig mens was en nog meer van dit soort dingen. Maar kennen, maar kennen ze de werkelijke diepe gevoelens die diep verstopt waren in de ziel van die mens, die doortrilt naar alle organen, naar het gehele lichaam? Alles is trilling. Weten ze hoe ver hij is in zijn weg naar zelfkennis? Wat weet men van het bewustzijn? De kennis van hetzelfde, dus, waardoor meer en meer illusies overboord gegooid werden, of zat die mens nog volkomen in een duister gevoel? Dit dient allemaal mee te spelen in het ontvangen, van een orgaan. Ja, zeggen artsen dan, het is afgestoten, het lichaam van de ontvanger heeft het afgestoten. Maar waarom het afgestoten is, weten ze niet werkelijk, de diepere reden hiervan, want ze hebben nauwelijks of geen kennis van de ziel. En zeker psychiaters, als ik het zo mag zeggen, want die hebben die studie niet voor niets uitgekozen. Ze leerden op die manier hoe de menselijke geest werkt, maar werkelijk van de ziel, ja, de ziel een stukje God. De trilling van bewustzijn kan dan wel eens totaal verschillend van elkaar geweest zijn. En dit zijn toch inzichten waar een mens over na zou kunnen denken. Er is dus vanuit het universum, zo kan ik gerust zeggen, geen voor en geen tegen. De mens dient zelf te beslissen. Dat is de beste leerschool in het bestaan dat hier op aarde leven heet. Zo wordt ook iedere beslissing door de mens genomen teruggekoppeld naar die mens. Hij is zelfverantwoordelijk. Niet de godheid of een intelligentie die vanuit de astrale wereld spreekt. Net zoals er vanuit het universum geen voor en geen tegen is met medicijnen. De mens besluit zelf. Wel dient de mens de inzichten die uit het universum komen te kennen. En daar schort het allemaal en helemaal aan, helaas. Een enkeling daar gelaten. Zo kunnen we ook nadenken over het eten van vlees, van snoep, waar alles in zit en noem maar op. Het universum zegt, wij zijn niet echt dood en jullie leven niet echt. Maar vanuit hetzelfde universum is leven leven, zoals, zoals het in het Christusbewustzijn heet. En ik gebruik die term voor de duidelijkheid, dus dood bestaat niet. En het leven hier op aarde kan met hetzelfde gemak verder geleefd worden in de astrale wereld, die gewoon door deze werkelijkheid heen loopt. De mensen met zelfkennis, die zichzelf hebben gekend, zoals dat nu heet dus met het Christusbewustzijn, kunnen op eenvoudig wijze zich verbinden en opgaan in in die astrale wereld. Maar, en dat dien ik erbij te zeggen, ze zullen nooit zielen eh, oproepen. Ze zullen daar komen, en ik bedoel de mensen zelf, ze, ze zullen altijd rustig afwachten. En soms door een gedachte aan iemand, op een bepaald moment die ander voelen, zien of ruiken. Maar het is dus altijd in die astrale wereld, die zielen die zijn, daar zijn die bepalen of ze iemand zullen zien die hier op aarde daar ook in kan komen. Dus de ziel die al overgegaan is, die ziel bepaalt het nooit andersom. Het is alleen een droefenis voor de mensen die achterblijven. Maar dat is wel een emotie van de aarde die als je er goed over nadenkt, niets met de ziel te maken heeft die overgaat. En wat dat betreft zou het wel eens zo kunnen zijn dat veel mensen die achterblijven in zo'n schok verkeren en daardoor eindelijk wakker worden in hun aardse bestaan. Zodat ze eindelijk, en dat mag ik toch best wel zeggen, doordat ze eindelijk eens in hun leven gaan nadenken over het leven en over de dood en over het leven na de dood en alles wat daarmee te maken heeft en als je als je daarover na wenst te denken dan kom je als vanzelf op de weg van zelfkennis Dan ben je in staat om te zien dat juist alles in jouw leven, alles wat misschien negatief leek, maar alles in jouw leven, in liefde, naar je toe komt. Het verdriet, het verwerken, het loslaten. Door het loslaten van je illusies en het diep binnenkomen in je eigen zelf. En dan te bemerken dat als je al die illusies losgelaten hebt... <tiek> nou, ik heb eventjes een kriebeltje in mijn keel. Maar in ieder geval dat je dan, als je al je illusies losgelaten hebt, je ook zomaar kunt komen in die astrale wereld, dat je merkt dat er geen scheidslijn is, dat je merkt dat het gordijn er niet echt is. Zoals ik daarnet al zei, vanuit de astrale wereld is er al geen scheidslijn. De mensen, de zielen die daar zijn, kunnen gemakkelijk hier op bezoek komen, mochten ze dat wensen. Gewoon om soms de achtergeblevenen op te zoeken en hen te vertellen dat het leven gewoon doorgaat. Maar veelal zijn de zielen die daar al zijn, al hevig bezig om hun eigen evolutie, aan hun eigen evolutie te werken. Om hun weg van zelfkennis verder uit te breiden. En om na te denken, om hun volgend leven weer op aarde door te brengen. En de mensen die hier achterbleven, hier op de aarde achterbleven, waren in verdriet, hun verdriet. En daardoor... Niet in staat om te luisteren, om te voelen, maar juist door dat verdriet, door dat grote verdriet in staat zijn om na verloop van tijd het waarom in hen op te laten komen. En dan uit te komen bij hun eigen ziel, bij de zelfkennis. En soms, ja, dan wordt het breed uitgemeten, alle problemen, terwijl het door God voor ons neergelegd is, om er op een eenvoudige wijze mee om te gaan. Ja, dat kan dus ook allemaal in die astrale wereld. Dus het nadenken over het laatste leven, zoals het geleefd was, hier op aarde. Kunnen de zielen die overgegaan zijn, allemaal dan ook doen? Maar, als je het daar kunt doen, waarom zou je zo lang wachten, als je het hier op de aarde ook kunt doen? De weg is er. Er zijn zoveel mensen al op deze wereld die de aanwijzingen, al geven en het wordt in feite steeds gemakkelijker om de inzichten die kennis te ontvangen de kennis dus om tot jezelf te komen om tot zelfbewustzijn te komen kennis en inzichten die toch werkelijk duizenden jaren verborgen waren gebleven om verschillende redenen maar ook omdat de mensen niet al te wijs mochten worden. Dit had een bedoeling, want in het oude Atlantis en ook in het oude Egypte waren juist de gewone mensen achter de simpelheid van de dingen gekomen en wensten het toen zelf te doen. Maar op een andere manier... Met gevolg dat in bepaalde tijdseenheden de mens dacht het goddelijk in hemzelf niet meer nodig te hebben en vanuit het ego te kunnen leven, met alle vernietigingen die daarbij hoorden. Dat is de tijd die we nu ook meemaken maar de liefdevolle werking van het licht. Door middel van zoveel mensen die besloten hebben om in deze tijd te leven. En juist in dit leven, met veel moeite door de reis brei heen gekomen zijn, de transformatie hebben ondergaan van bewustzijn, dus in het Christusbewustzijn kwamen, Juist die mensen zijn met een bepaald doel hier gekomen. Om de mensen die twijfelen, die ongemakken hebben, die nog niet wakker zijn en die nog lijden aan de waarschuwingen die hun ziel hen geeft. Om die mensen bij te staan voor alle mensen en niet meer zoals ooit voor een bepaalde groep. Maar nu voor alle mensen. Dat is het altijd... Maar dan ook altijd de mens die dit hoort. De mens is de baas. Hij bepaalt hoe er mee om te gaan. Dat is duizenden jaren lang zo gegaan. Maar dat is nu helemaal zo. Dat is de wet van de vrije wil. Jij bepaalt of je de enige wet in je binnenste wil volgen. Jouw ziel. Wil je je ziel volgen? Wil je dat stukje God volgen? Wil je zelf de goddelijke mens, de menselijke God zijn? Dus niet het ego, maar vanuit de ziel die jij bent. Zo heb ik zelf ervaren dat een mens wel degelijk alles kan omkeren, Dus al die deeltjes in het lichaam kan omkeren naar een totaal. Totale heling. Toch is dat niet voor iedereen. Het zou kunnen dat de mens die ziekte, tussen aanhalingstekens, want zo wens ik dat toch wel te noemen, tussen aanhalingstekens, graag wil om er in een volgend leven als arts alles over te leren. Dus daar alles over te leren, dus in de finisses te voelen hoe dat in het lichaam voelt. En misschien om in dat volgende leven die ziekte te genezen via de reguliere wijze. En dat kan zijn dat die mens, ja, dus een andere mogelijkheid hè, van zijn ziekte, ja, hou je vast, geniet. Want die zijn er ook, en anderen daarmee manipuleert. En als jij dat bent die nu luistert, word niet boos. Kijk alleen naar de mogelijkheid die nu geschapen wordt, want je kunt het veranderen als je het herkent in jezelf. En dat is niet de vraag stellen hoor, wil ik maar even zeggen, maar gewoon in het algemeen. En het kan ook zijn dat die mens, dus de mensen waar, waar dit niet voor geldt, hè? het kan dus ook zijn dat die mens voordat hij op deze aarde geboren werd, besloten heeft door welke reden dan ook om juist deze moeilijkheid te ervaren heeft te erva wilde ervaren om op tijd zijn tijd haar tijd op dat op zijn ruimteschip te stappen het zou anders wellicht 10 20 25000 25, jaar duren voordat er weer een gelegenheid zou komen voordat er weer een dat het weer langs de aarde zou kunnen gaan om, als het ware, mee te gaan. Als ziel. En het zou een verspilling van tijd zijn om dan niet over te gaan. Dus, zoals wij mensen hier op aarde zeggen, om dood te gaan. Maar zoals je weet, de dood bestaat niet. En gaat het leven gewoon door in een andere Vorm. Maar om over de ziekte na te denken en de esoterische betekenis van de leefde gronden. en om alle deeltjes waar ik in het begin over had naar één richting te sturen, dus naar het licht, zodat alles geheeld kan worden, is het misschien wel eens goed om je te informeren in een, in een prachtig boek van Christiane Beerland. Dat heet De Sleutel tot Zelfbevrijding. Daar staat zo duidelijk en uitgebreid in dat als ik daar nu over zou spreken en eh, zouden mijn woorden ongeveer gelijk zijn, maar lang niet zo uitgebreid. Het is ook een heel diep verdriet wat diep van binnen bij iemand zit. En graag wil dat het Anders kan, maar zich onmachtig voelt. Alles is trilling op aarde. Ook het lichaam. Juist het lichaam. Ook de, ook de, de computer waar je voor zit. Al het materiaal. Alles is uit miljarden. Nou, kan, ik weet niet eens de overtreffende trap daarvan. Eh, samengesteld. Het bureau waar je aan zit, de tafel waar je ze aan zit, de stoel, je huis. Het is materie en ieder deeltje daarin heeft zijn eigen trilling. En als het één trilling heeft, past het bij elkaar, zie je het bij elkaar en dan kan het je bureau zijn of de beker die op je bureau staat. En waar ik dus nu een slokje uit ga nemen, want anders wordt mijn koffie koud. En zo kunnen we nadenken dat het respect voor het leven, het leven dus met een hoofdletter, zo groot is dat je er je gedachten over kunt laten gaan of het gewenst is om het karma, dus de levensopdracht, het karma van een ander te gaan veranderen. En dit is de gedachte waar je over na kunt denken voor de mens die een orgaan afstaat of het te staan. Maar ook om te ontvangen. Het respect voor het leven. Het respect voor het uitvoeren van dat leven. om het op die wijze te doen, die voor die mens het allerbelangrijkste is. Ja, inderdaad het belangrijkste, maar juist waar die mens gewoonweg niet aan toekomt om te doen. Om dat leven te leven, zoals hij zich dat gedacht had, toen hij op aarde kwam. Dus het karma. Hij heeft dit leven gekozen om het in het nu in dit leven en wel op je eigen wijze, op juist op die liefdevolle wijze te leven. Maar heeft zich wellicht door alles hier op aarde laten afleiden en niet meer toegekomen aan het leven om het te leven zoals, zoals jij. Zoals de ander zich dat had voorgesteld. Het leven zelf geeft, geeft steeds maar weer nieuwe kansen. Steeds maar weer krijgt de mens de gelegenheid om naar zichzelf te luisteren. Hij is niet dom, hij heeft alles in zich, in zich en juist, juist dat te erkennen en te herkennen. Kan ervoor zorgen, dat die mens weer heel wordt, met andere woorden, beter wordt, geheeld wordt en de ziekte is er niet meer. Die mens heeft dan zijn stukje karma vervuld, zijn opdracht volbracht. Wil hij dat niet? Hij mag dat niet willen, dat hoeft niet per se. We leven immers op de planeet, planeet van de wil. dan mag hij het nog een keer doen en nog een keer Net zolang die mens wakker wordt om te beseffen dat hij het leven ook NU kan leven in al zijn facetten, dat is met respect omgaan met het leven, met het leven van de goddelijke mens, de menselijke God. Mens denkt maar in te mogen grijpen in alles: in de natuur. In het leven zelf en is op een schijnmanier op de gedachte gekomen, op die manier God te zijn. En tegelijk mag de mens dat ook doen. Doe wat je wilt doen. Maar zonder een oordeel te vellen zou je toch kunnen zeggen dat het geestelijke luiheid is om aan jezelf voorbij te gaan. Arrogantie ook wellicht, om het goddelijke niet nodig denken te hebben. Maar het is de schijn gedachte. Het schijn Dit kan slechts naar het willen beheersen van alles op deze aarde leiden en gaat zo volkomen voorbij aan de goddelijke ingeving dat hij zichzelf kan helen. Dat zelf in staat is om organen te laten groeien, in staat is om zichzelf totaal heel te maken. Zuiver en alleen met de eigen kracht, met de eigen energie die altijd is. Misschien komt er wel bij jou de vraag hoe het komt dat ik hier zo zeker van ben. Lieve mensen, ik spreek alleen uit eigen ervaring. Ik heb er niet voor gestudeerd. Ik spreek alleen uit eigen ervaring. En het is heel eenvoudig hoor, heel simpel. Ik herinnerde mij op het laatste moment, mijn laatste moment. En werkelijk, met de rug tegen de muur, herinnerde ik mij de God, de energie in mijzelf. En ik ben maar eens gewoon aan de eettafel gaan zitten en daar binnen gegaan met mijn gedachten. En werkelijk naar binnen gegaan met mijn gedachten. En op een bepaald moment werden er vragen aan me gesteld en die heb ik beantwoord. Nee, niet een bijna dood ervaring, dat was het niet. Andere vormen. Ja, ik zeg wel eens tegen anderen verder wellicht, maar ik wil daar niet een, een oordeel aan geven. Maar ik heb het namelijk niet als dood zijn, bijna dood ervaring ervaren. Ik was daar. Ik was daar in de gebieden die wij hier op aarde de astrale wereld noemen, die wij hier op aarde de kosmos noemen. En ik heb de liefde ervaren. En dat zijn eenvoudige woorden die ik hier zomaar uitspreek, maar de emotie hierachter, toch de emotie om het uit te leggen, om het te vertellen. Als ik daar de woorden van de aarde voor nodig zou hebben, die zijn niet toereikend. Ik heb een jaar nodig, misschien wel twee jaar, en dan nog ben ik niet uitgesproken om dit uit te leggen, maar ook om je de weg naartoe te wijzen. We dienen dankbaar te zijn dat we onze moeilijkheden mogen tegenkomen. Want het leven is niet onrechtvaardig. Onrechtvaardig, ik zeg het verkeerd, want het leven is niet onrechtvaardig. Het is niet zo. Het leven geeft je wat je nodig hebt. Want we kunnen ermee omgaan. We zijn in staat, we zijn allemaal in staat om ermee om te gaan. Ook al denk je dat die ander zielig is, of dat is, of dat is, maar die mens heeft ook die God in zichzelf. Die kan zich daar ook naartoe keren. En ik heb het al eerder gezegd, het is natuurlijk gemakkelijker om pillen te slikken, om moeizame operaties te ondergaan, heupen te opereren, knieën af te laten zagen en opnieuw aan te laten zetten. Echt geweldig dat het allemaal kan. Tumoren uit te laten halen. Het is geweldig. En mijn respect voor de mens. Die dat allemaal kan doen. Voor de mensen die dit allemaal kunnen. En de diepe liefde. Die ze hebben in, hun, in, in zichzelf. Om de andere mens te helpen. Maar. Het haalt onszelf weg. Van onze eigen weg. Want als we het via ons eigen zelf, ons eigen ziel, hè? ons eigen zelf doen, kunnen we ons lichaam in een paar seconden helen, nadat we diep in onszelf zijn gegaan, om te voelen waarom dat been, waarom dat orgaan, waarom die ziekte, en dan krijgen we antwoord. Het is juist de angst dat je denkt dat je geen antwoord krijgt, maar je krijgt antwoord als je je helemaal daar naartoe keert. En desnoods in wanhoop, het maakt niet uit. En als je het omgedraaid hebt naar positiviteit, kunnen we ons hele bestaan naar één richting laten wijzen. Kunnen alle deeltjes, alles alle partikeltjes in je lichaam zich naar het licht richten. En dat is niet alleen maar weggelegd voor een paar mensen. Het is voor de hele mensheid. We hebben ons laten conditioneren dat het niet kan. Maar word wakker. Toeval bestaat niet. En wat je uitstraalt, trek je aan. Zo kun je je leven leven in volle gezondheid. En je leven tot een goed einde op aarde laten maken. En een goed begin van je verdere evolutie maken. De vraag was ook... Hoe houd ik mijn ziel zuiver? Dus van de vragensteller, hè? Maar weet je, de ziel, ben jij? Blijf je altijd? Van de alfa tot de omega. De ziel blijft altijd, dat ben jij. Zeg tegen jezelf. Ik ben voel in jezelf. Ik ben die ik ben. Je bent niet je ego. Je, je ego laat je achter als je naar de astrale wereld gaat. Hier op aarde heb je er al niets aan, maar in die werelden heb je er helemaal niets aan. Het is een illusie. Je kunt het loslaten. Ik hoor mensen zeggen, ja maar dan ben ik niets meer. Dat dacht je maar. Je hebt je te veel vastgeklampt aan je ego. Voel in wat jij bent rond je navel. Ik ben die ik ben. Leef vanuit dat punt. Het ego heb je toegelaten in je leven. om te weten dat je nu naar je werkelijke zelf kunt gaan. Als je toch vasthoudt aan dat ego, het hindert niet, jij bepaalt, maar dan kom je vanzelf in die gebieden terecht die dezelfde trilling als het ego heeft. En dat is hetzelfde als op de aarde, als in de astrale wereld. Je ziel, die jij bent, voel in jezelf, ik ben die ik ben. Dus je ziel is. Je ziel is al zuiver. Je ziel is een stukje God. Dat is wat jij bent. En je kunt het bewustzijn van jou, van jouw ziel groter maken, door de ervaringen in jouw leven om te zetten naar positiviteit. Ze begrepen te hebben en los te laten. En dat loslaten, dat valt als een truppeltje, in de ziel die jij bent, waarvan je ook zou kunnen zeggen dat is de graalbeker, daar komt iedere keer een druppeltje ervaring bij en iedere keer wordt jouw ziel groter in bewustzijn. vragen stellen, vroeg ook nog of het niet egoïstisch bedoeld was en eigenlijk heb ik dat eh, ja, eigenlijk heb ik die vraag al tussendoor beantwoord en als je goed geluisterd hebt heb je het kunnen horen maar laat ik het nog, nog duidelijker zeggen je gaat in het, in het leven altijd je eigen weg Je kwam ook op aarde, omdat jij dat bepaalde. Het kwam vanuit jouw gevoel en niemand anders. Jij koos die ouders uit en niet andersom. Jij bepaalde hoe je karma eruit zou komen te zien en niemand anders. Je liet je misschien tijdens je leven op een bepaalde manier leven, maar daar ben jij ook verantwoordelijk voor. Het zijn wellicht harde woorden, maar met liefde uitgesproken. Want ze geven duidelijkheid aan. En jij, jij bepaalt. Jij bent het middelpunt van jouw bestaan. Ik ben die ik ben. Je dient dan ook altijd je eigen leven te leven, je eigen weg. Te je kunt het leven van anderen niet leven. Maar je kunt ze ook niet vertellen hoe ze moeten leven. Je dient je eigen weg te gaan, altijd. Al het andere is emotie, emotie van de aarde. Ik denk dat ik eigenlijk alles eh, heb aangeraakt over de vraag en ik dank de vragensteller dat hij mij de mail gezonden heeft en ik hoop dat het goed met hem gaat. Het is ook mij werkelijk een heel diep genoegen om, om dit naar buiten te brengen. Het is natuurlijk ook heerlijk om over de wereld, het leven, de astrale wereld en de kosmos tot op zekere hoogte, spreek ik daarover, te praten. Zelf heb ik die, die diepe, diepe liefde daar, maar ook hier ervaren. En heb toen besloten om weer terug te komen, om juist... Dat aan mensen door te geven. Ik heb ervaren dat God is liefde. Liefde is God. Daar was het. Dat liefdegevoel. Die liefdegevoelens. Dat is hier op aarde ook. En ik leg je de weg daar naartoe uit. Het is me zo'n genoegen ja je hoort eigenlijk altijd van artsen ik heb nog nooit iemand gesproken die teruggekomen is en meer van dat soort woorden maar geloof me ik ben echt geen uitzondering daar was ik daar voelde ik de verbinding met de liefde met het al en hoorde de vragen die aan mij gesteld werden en ook dat ik kon blijven als ik dat wilde. En juist die warme liefde te voelen, dat juist deed mij denken om het aan de mensen van de aarde te geven. We hoeven daarvan niet afgescheiden te zijn en we zijn er ook niet van afgescheiden. Het gordijn bestaat niet. Dus mijn verzoek aan jou is... Zie het met alle duidelijkheid. Kijk of je het vanuit je eigen ziel, vanuit je liefdegevoel, kunt voelen wat hiervoor gezegd is. Vanuit de ziel die jij bent. Je kunt daarin komen door je gedachten. Daarop te concentreren. Nou, ik weet het hoe moeilijk het is om je te concentreren. Maar als je zegt dat het moeilijk is, dan wordt het ook moeilijk voor je. Er zijn vaak andere gedachten die op dwangmatig wijze bij jou binnen willen dringen. Maar het zijn jouw gedachten die op die wijze naar binnen willen dringen. Het komt uit jou. Dus jij kunt er ook wat aan doen. Leg ze voor je neer. Als je dit misschien voor de eerste keer hoort, leg ze voor je neer. Doe je ogen dicht en adem ze in. En leg ze in de ziel die jij bent. Denk je nou werkelijk dat jouw ziel daardoor verstoord raakt, door die vreselijke nare gedachten van jou, die zo erg en zo groot zijn? Helemaal niet. Het is niet anders, nog kleiner dan een speldenprikje, die in jouw ziel opgenomen wordt. En jouw negatieve gedachten zijn daar erg dankbaar om hoor. Die vinden het heerlijk om in dat licht te komen. En als je dat steeds doet, dan zul je tot je verbazing merken, dat er op een gegeven moment geen negatieve gedachten meer zijn, ook geen dwangmatige gedachten, en dat je je eenvoudig kunt concentreren, want hoe sterker je je wenst te concentreren op één punt, des te harder komen die andere gedachten binnen. En als jij weet hoe je daarmee om kunt gaan, want heel vaak wordt dat niet uitgelegd en dan voel je maar een beetje een sukkel dat je het niet kunt. Dan denk je, jeetje, ieder ander kan het wel in de meditatie en mij lukt het niet. Nou, leg het gewoon voor je neer. Het zijn jouw gedachten. Dus jij kunt ze ook weer opnemen in de grote ziel, in dat stukje God wat jij zelf bent. In de ziel die jij bent, die niet anders is dan een gigantische kernreactor. Die ziel, jouw ziel, kan alles hebben hoor. Het is een stukje God. En God wil niets liever dan jouw zorgen dragen. Jouw verdriet dragen. Zodat jij dat niet meer zelf hoeft te doen. Dus jouw ego hoeft te doen, hè. Wees die God. Wees het licht. Wees het licht is er ook helemaal voor jou. Inderdaad, we zijn allen één. En vanuit dat gevoel dat we alle één zijn, dat is alleen de ziel die wij zijn, en misschien we hebben we allemaal hetzelfde soort lichaam enzovoort. Nou, daar kun je over nadenken. Maar het gaat om die ziel waar we allemaal met elkaar in verbinding staan en waarvan het zo eenvoudig is om in de ander te voelen en weer terug te treden. Lieve mensen, ook nu, ja, naar zo'n lezing, waarvan ik je toch, nou, verzoek eigenlijk, ja, beluister het nog een keer. En kom dan pas met je eigen gedachten erover. Want er wordt al zoveel geoordeeld en veroordeeld en veroordeeld. Ik kan natuurlijk nog meer vertellen over orgaantransplantatie. Maar ik wil het hierbij laten. Trouwens, het uur is volgens mij, mij weer bijna om. Ik wens je een heerlijke avond vanavond. En eh, ook een heerlijke week. Met alle mensen die je lief zijn. Ik hoop dat het goed mag gaan in je leven. En... Kijk eens terug naar wie je werkelijk zelf bent. Dat stukje God. Ik ben die ik ben. En dat geldt voor alle mensen. Keer terug naar jezelf. Word wie je werkelijk bent. Wie je werkelijk bent. Dat ben jij. En niemand anders. Dat ben jij. Nou, en je kunt dus altijd nog kijken op mijn website. yhra.nl en daar kun je dus ook altijd je vragen stellen, je krijgt altijd antwoord. Maar daar staan ook um, de mogelijkheden om, op mijn, um, om al mijn voorgelezingen, al mijn voorgelezingen uit, uh, in het archief uh, te beluisteren, mocht je dat willen. Dat kun je ook horen op een aparte web, uh, website, want iemand is zo vriendelijk geweest om al mijn lezingen bij elkaar te halen en in haar archief te doen. En dat is www.dizn. Dus www.design.nl. Leuk. En eh, ja, daar staan ze allemaal op. Tot nou, deze week natuurlijk niet, maar die week daarvoor wel. Want het eh, in, archief van Indigo Radio moet dat eigenlijk eh, nog, eh, nog voor elkaar zien te krijgen. En dat gaan ze ook doen. En soms, ja, de antwoorden die je eventueel aan mij de, de vraag die je eventueel aan mij stelt, ja, de antwoorden die, die verwerk ik soms in een lezing. Zonder namen te noemen, uiteraard. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. Een heerlijke avond en tot volgende week. Daag!